Premier Rutte moet nu tekst en uitleg geven in de Tweede Kamer... want daar begint een debat over de toeslagenaffaire. Verslaggeef ik Sander van der Wulp volgt het allemaal. Rutte die zal het debat beginnen met een verklaring over het aftreden van het kabinet. Hoe nu verder nu het kabinet demissionair is, dat is natuurlijk belangrijk... omdat we midden in die coronacrisis zitten en die willen ze wel blijven coördineren. Dus ja, ze moeten wel belangrijke beslissingen blijven nemen... en daarna is er uitgebreid gelegenheid om te debatteren. En de partijen in de Tweede Kamer willen bijvoorbeeld zeker weten... Dat zo is niet nog een keer gebeurt. Atleet Rolf B. is door de rechter in Hongarije in hoger beroep... veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel op Siget. En ook zijn vriend Gert-Jan M. krijgt vier jaar. En dat is een jaar minder dan de eerdere straf. Bovendien worden de twee waarschijnlijk later overgeplaatst... naar een Nederlandse gevangenis... en hoeven ze nog wat minder lang vast te zitten. Ook in Duitsland wordt de lockdown waarschijnlijk verlengd tot 15 februari. Ze praten er vandaag ook over nog strengere maatregelen... zoals betere mondmaskers in het OV en in winkels... ...en nog minder naar het werk gaan, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Ze willen echt zoveel mogelijk mensen thuis houden en de bewijslast wordt dan in principe omgedraaid. Je moet dan als werkgever kunnen verantwoorden als je mensen toch uh, naar kantoor laat komen. Ook in Duitsland maken ze zich zorgen over de Britse variant van het coronavirus. En Lange Frans is weer van YouTube gegooid. Dat overkwam hem in november ook al. De rapper kwam met een nieuw account, maar dat heeft YouTube na één dag ook weer gesloten... Lange Frans plaatste er een videopodcast vol met complottheorieën. Hij betwijfelt bijvoorbeeld of er ooit mensen op de maan zijn geweest. Als we 60 jaar geleden naar de maan zijn geweest en, en, en, en we zijn sindsdien een aantal keren teruggegaan, zogenaamd. Dan had het toch nu gewoon een Van der Valk Hotel op de maan moeten zijn. waar we dan zeg maar Hadden we dan daar dit gesprek kunnen hebben? Lange Frans noemt het censuur dat zijn kanaal is gesloten. YouTube wil er niet op reageren.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 Ja, een hele goede middag lieve luisteraars van uh, lunchroom op deze uh, dinsdagmiddag uh, 19 uh, januari alweer. En we kijken hier naar buiten vanaf de studio in de Andertolweg en uh, wat is het mistroostig weer. Aan de overkant heb ik mijn charmante uh, assistenten. En uh, mijn sidekickje zitten, uh, onze eigen vrolijke, gezellige <laughs> Luus. Nou, wat een intro. Oei, nou, geweldig. Ja, Jan. Dat bedoel ik maar. Ja. Ik zou zeggen. Klinkt zo gaat nog gaat allemaal, hè? Ja, ja, dat is leuk. Nou, wat gaan we allemaal doen vanmiddag, Luus? Ja, we hebben natuurlijk het, uh, het eigen uh, programma we hebben lekkere muziek draaien, van alle taaltjes. Oud, nieuw, top 40 van alles door elkaar. We gaan wat uh, regio nieuws vertellen. We hebben nog een weerbericht. En uh, ik geloof dat we ook nog iemand aan de telefoon gaan krijgen zometeen. Ja, en we gaan het proberen te bereiken. We gaan we nog even kijken. En we hebben een, een artiest van de dag ook nog. En dat wordt heerlijk rondborstig muziek. Dat kan ik u alvast voorspellen. Dat is behoorlijk, uh, behoorlijk rondborstig. rondborstig. Ja, uh, en nou, er veel natuurlijk, heel, heel veel muziek gaan we draaien. En uh, we beginnen met uh, een oudje van Diane Roche. Only oh yönelir Veel. Hij is een mooie. Moeilijk kiezen. Als je, ja, uit ja. Uh, haar grote collectie. Heeft van natuurlijk de tijd met de Supremes. Wat ze hele lekkere nummers gemaakt hebben. Ja. En uh, dit is erg mooi. Ik uh, bericht uit Haalem, Halem's Dagblad. En daar uh, kunnen we eigenlijk niet omheen in deze tijd. Uh, de dalende trend zet hij door. in uh, Wat corona betreft. Uh, niet door. Zet wel door. Als e, ja, het zo is. Ja, ja, ja, ja, want mij ook. Uh, we gaan het eventjes hier uh, voorlezen. Hoewel eerdere ervaringen leren. om niet te snel te juichen. Het is natuurlijk zo. lijkt de dalende trend voor wat betreft. De coronabesmetting in de regio door te zetten. In Halem werden zelfs minder dan 20 nieuwe coronagevallen in het laatste etmaal gemeld. En dat is al heel lang niet voorgekomen. Maar er zondag nog 39 nieuwe gevallen in Halem. Maandag waren er 18. Halem en meer ook eveneens, maar veel minder sterk. Van uh, 31 op zondag naar 28 op maandag. Uh, Bloemendaal krijgt slechts 1 patiënt de diagnose. En tegen 8 op zondag in Hilegon daalde vrijwel niet zo hard van 7 naar 1 uh, op maandag. Ja. Even kijken, in Zandvoort, uh, want dat is natuurlijk ook erg belangrijk, kregen drie mensen een positieve uitslag. En dat waren 8 op zondag. Uh, alleen Heemsteden, die kenden een mini mini minime stijging. Oh, oh, ja, oh dat is oh, een ja, Goed voor Scrabbel, ja. natuurlijk. Hè. Daar kregen drie mensen te horen dat ze geïnfecteerd zijn met uh, COVID-19 tegen 2 op zondag. Dus tussen zondagochtend en maandagochtend zijn landelijk 4822 positieve coronatesten geregistreerd. En dat is het laagste aantal sinds uh, 1 december. Het is best leuk om even uh, op te lezen. Het blijft natuurlijk uh, ellende, maar uh, af en toe is het een beetje een verlichte uh, ja. daling. En dan nou uh, komt er even... ook nog een uh, mutatie aan uit Engeland overwaaien. Je... We blijven maar het beste hopen. En uh, ja, het, uh, ja, ja. Ik, word, ik word er een klein beetje moe. Moeten we niet doen, dus we gaan uh, verder met muziek. Doe maar, veel leuker.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 Ja, dat was Hans de Boer met uh, Annabel ook uh, van een aantal jaren geleden. Een uh, lekker nummertje. En uh, ik begrijp dat Luus contact ja. heeft gezocht inmiddels met uh, een van onze... Uh, een van onze gasten. ja. Die hebben we lijn daar. We hebben, we hebben een hele bekende zandpoorter, Eigenlijk vooral een bekende ZF Emmer. Dat klinkt weer een beetje raar. Maar goed, het, ik hoor je heel ver weg. Hallo. Ja, nee, nou weer dichterbij, hoor. Ja, hij is er. Goedemiddag. En ja, dat is lekker dichterbij de microfoon. Ja, ja en dat okay. is onze eigen Jelmer. Hallo, Tom. Jelmer. Jelmer, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat ja. is een jaartje ouder, oudere vriend. Ja, zeker. Ja, dus, uh, zo gaat dat, hè, ieder jaar. Is nou bekend dat je 22 geworden bent, of niet? Nee, ja, nee. nee. nee. Gelukkig, gelukkig is het nog, uh, gelukkig nog onder de 20. Ja, ja, ik wou net zeggen, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Hè? Ja. ja hoor. Ja, ja, ja. Dat kan wel. Nee, 19 januari 19, dus dat gebeurt ook maar één keer. Dat, ja, ja. Uh, heel mooi. Ja, dat gebeurt Historisch. Ook inderdaad. Ja. Lieve Jelmer, wij willen je via deze weg heel hartelijk uh, feliciteren met je 19e verjaardag. En jij hebt iets heel speciaals op je verlanglijstje gezet. Kan je ons daar wat over vertellen? Nou ja, uh, de, jullie bellen me natuurlijk niks voor uh, niet voor niks via de radio. En daar hoort natuurlijk altijd uh, wat muziek bij. Dus, uh, dus uh, uh, ik ben heel blij. Dank voor de felicitatie in ieder geval. Ja, en, maar uh, je ja, had uh, iets over fundraising. Uh, dat dat was ik via Facebook had gedaan. ja. Oh ja, dat klopt inderdaad. Uh, ja, we zijn op toch hoog hoor. Dat, dat, dat kan je inderdaad uh, <laughs> via Facebook. Als je dan richting je verjaardag kan je iets opzetten met een goede doelactie. Uiteindelijk is dat via Facebook niet helemaal uh, goed gelopen. Maar het ging in ieder geval om het, uh, om het uh, humanistisch verbond. Waar, waar ik uh, veel inspiratie uit haal. Uh, uit uh, hun gedachten, zeg maar. Ja. En uh, ik vind het dan ook een belangrijke... Uh, Organisatie en uh, de, daarom vond ik het, uh, nou ik dacht uh, in teken van en dat het zo uh, dat Facebook daar een podium voor biedt. Omdat uh, tijdens mijn verjaardag uh, uh, daar aandacht voor te vragen voor die organisatie. Want het is een, uh, een, een vrije organisatie uh, met uh, vrij denken en uh, komt op ook voor de, uh, de, voor de gedachtes en het gedachtegoed uh, waar ik achter sta. Uh, dus dus, dus, de, de, dus de, dat even daar, uh, daar de aandacht voor, voor het Humanistisch Verbond. En uh, ze maken trouwens ook, uh, is ook een onderdeel, uh, de Omroep op tv, Omroep Human. Mm -hmm. En uh, ja, zij maken ook uh, prachtige programma's. Ik weet niet of een van de luisteraars uh, het programma Parfell. op de maandagavond, wat de uh, laatste week heeft gespeeld, Klassen. Nou, dat laat zien uh, hoe in coronatijd uh, thuisonderwijs uh, zich vergaat. En dat is niet alleen maar positief. Maar het is een hartstikke mooie documentaire serie en ik raad zeker aan om die te kijken. Maar dat en nog veel meer mooie programma's wat ze zich met zich meebrengen en manifestaties. Dus dat, uh, dat, dat, uh, dat verdient zijn aandacht en zijn waardering, denk ik. Ja, hey, maar ga je ook nog een beetje je verjaardag vieren? Ja toch, een klein beetje? Ja, zeker hoor. Dat uh, gaat zeker wel lukken, ondanks alles. Ik had natuurlijk gedacht dat uh, in eerste instantie op mijn verjaardag... We ...weer uh, uh, uh, wat meer konden doen. Ja, eigenlijk was de nou lockdown opgeheven vandaag, ja. ja zeker. Ja. Maar dat is dan uh, helaas nog niet zo. Maar ja, goed. Uh, hopelijk, uh, hopelijk kunnen we de zomer wel weer... Uh, ja, dat hopen we uh, alle helemaal. genieten. Ja. Hey, en uh, dan heb ik nog even naar je verzoeknummertje gekeken en geluisterd. Ik vind het een supermooi nummer... En ja. uh, we gaan hem met liefde voor je draaien. Ik ja, wens je nog een hele fijne dag. Ik heb één hoe gaat het met je studie? Uh, met de journalistiek, ja, gaat zeker goed. En ik wilde, uh, dat uh, gaat prima uh, eigenlijk wel. Uh, natuurlijk wel een beetje last van het thuisonderwijs en zo en die beperkingen. Maar ja, dat heeft iedereen. Ja. Uh, ik wilde nog wel even zeggen bij het nummer wat jullie nu gaan draaien. Want het is eigenlijk wel een speciale. Ja, het is een hele speciale. Echt een heel uh, mooi nummer. Het uh, oorspronkelijk een Engels nummer. Uh, heet uh, Same Love. Maar dit is een Nederlandse cover van uh, de opkomende artiest Vrouwkje uit Nederland. Uh, die nam deze cover vorig jaar februari op bij 3FM. Uh, live in de studio. En uh, ik kwam hem laatst tegen en ik vond het een heel goed inspiratievolle tekst. Het heeft wel een bepaalde boodschap, maar eigenlijk is hij voor iedereen uh, gericht. Ja. Uh, maar hij is heel speciaal. Uh, dat dat, dat, voor dat jou. iedereen mag zijn wie die mag zijn en dat, uh, dat we meer naar elkaar om uh, mogen kijken wie je ook bent. En uh, nou, geniet van het nummer, jelleme, we zo zeggen. En we hadden uh, deze kant een hele fijne dag. En uh, nogmaals, ja, nee. hyper, hypergoedavond voor jou. En uh, okay. we gaan elkaar weer spoedig zien, Jan. En een fijne dag toch? Ik ga hem draaien voor je. Oké, okay, groetjes. Doei, doei. Doe. Doei. Ik werd geboren.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 Kamer hangt en waar je aan overgeeft als je van mens tot mens naar elkaar verlangt. Dus ik gaf maar aan over. Ik uiteindelijk in mijn armen dragen mijn dragkachte boven. En weet je, je kunt wel schreeuwen tegen toven. maar ze moeten eerst maar zien en dan geloven. A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 It keeps me warm. It keeps me warm. Ja, dat was Vrookje. En dat was een nummer met een diepere betekenis. En de kritische luisteraars. En de goede luisteraars, die heeft wel de tekst gehoord. En een heel mooi nummer. En uh, dat hebben we speciaal gegeven. mooi nummer, elus Ja, echt een heel mooi Goeie betekenis. Is, en uh, dat hebben we gedraaid voor ons uh, collega van ZFM. Uh, Jelmer Koper, die vandaag uh, zijn verjaardag viert. Helaas in een kleinere kring dan hij gehoopt had. Want uh, ja, we gingen het allemaal vanuit het lockdown. Vandaag over zou zijn, maar helaas. We hebben nog wat aan moeten breien. Maar toch, uh, Jelmer, het, uh, dit nummer was speciaal voor jou. En uh, vanaf deze kant nogmaals een hele fijne verjaardag. En dankjewel dat je dit nummer met ons wilde delen. Oké, okay, heel... we gaan uh, verder met... Uh, feels I don't know where to see Ook in Duitsland, dus heel goed schijnt te doen momenteel. Ja, ja. ja, ja is, zeker uh, wel. is een, uh, een zanger van uh, wereld. Zeker Zo wel, zeker wel. Zelf. Dus jij hebt uh, wat uh, nieuws, denk ja, ik. Ja, ja. Weet je, het is. Uh, je probeert altijd uh, wat te zoeken in de regio. Uh, agendapunten, wat er, ga, wat er gebeurt in en rond Zandvoort. Maar alles zit dicht, dus je hebt niet zoveel. Er is gewoon niet veel, dus we moeten een beetje in de toekomst kijken. Kom, kom het tijd. Ja, het is echt. Uh, Echt uh, tragisch. Maar uh, ja, uh, het is de bedoeling dat 16, 17 en 18 juli... ook de historische Grand Prix weer terugkomt naar Zandvoort. Uh, het spektakel waar fans zich uh, kunnen vergapen aan. De mooiste historische Bolides wordt in het weekend van 16, 17 en 18 juli... afgewerkt op het uh, circuit van Zandvoort. Laten we hopen dat dat wel doorgaat. En uh, dat ook de Dutch Grand Prix in september uh, weer... Uh, weer weer mag terugkomen na zoveel jaar. En daar moet eigenlijk de historische Grand Prix een beetje voor uitwijken... naar, uh, naar uh, dat weekend van juli. Dus uh, er de, de gloort een beetje hoop oh, aan de... een aan beetje de, leuke de, dingen in de verschiet. De Dit is het enige, ja, hier, er zijn ja. niet zoveel dingen. Meestal is het uh, voor de ouderen ook wat leuker. Het pluspunt of de blauwe tram... Maar het is allemaal dicht, helaas. Ja. Uh, nog een, uh, in navolging van het uh, verzoeknummer. wat we het net even. Jelmer. als uh, onze luisteraars. een uh, nummertje willen horen. een uh, muzikale keuze hebben. of iemand een groeten wil doen. ze mogen dat uh, altijd indienen bij ons hoor. Ja. En uh, dat kan op verschillende manieren. Uh, hebben we het momenteel niet bij ons. dan proberen we het een beetje later te draaien. En uh, hebben we het wel. En uh, is het maakt niet uit wat voor nummer. dan doen we het gewoon in de uitzending. En dat telefoonnummer. dat ga jij even oplezen. Ja, dus? het telefoonnummer. Uh, wilt u een uh, verjaardagsverzoek. Doen. We vinden het ontzettend leuk om dit te doen, om ook er een beetje een persoonlijke draai aan te geven. Dan kunt u bellen met 023 573 0393 en dat is ZFM Radio. En dat kan ook via onze site natuurlijk, op de app en op onze ZFM site. Ja, ja af... dus uh, we zijn in afwachting. Ja, het lijkt me heel erg leuk om dat voor u te kunnen doen. Het uh, volgende nummer wat we gaan draaien is... Uh, iemand waar ik uh, door mijn werk in het verleden... wel uh, regelmatig heel leuk contact mee heb gehad. En, uh, het was eigenlijk het zorgkindje van de Nederlandse popmuziek, maar wat was hij goed. Uh, Herman Brood. En uh, wat hij toen heel mooi op de plaat heb gezet was uh, My Way.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 I had a few, but then again, few dimensions. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each measured course, with each careful step.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 Oh, no. Oh, no, not me. I did it my way. Ja, hij heeft het echt op zijn eigen manier gedaan, deze Herman Brood. Ook al dan helaas een aantal jaren niet meer onder ons. Maar wat was het toch heerlijke muziek wat hij maakte. Luz, uh, ja, nee, ik, heb, ik zit even te wachten op antwoord. Ik moet even wat vragen uh, aan iemand of ik uh, iets mag. Dan gaan we ver, gewoon uh, verder. We gaan een, uh, met Dalida een hele grote sprong terug in de tijd maken. En dat heet dan Inibichi en nog een op Inibichi, bichi, tinibini. Yellow toka to patini. In een lage, er was een mooie vrouw. Er was gehoord om zijn vrouw te gaan. En ze mocht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 De montrer quoi? Sans petit petit petit petit petit petit petit petit petit petit petit Laat me de montrer quoi? Ja, dat was de Dalida, ja. Uh, heb jij wat je wil gaan doen? Ja, ik heb uh, onze Jelmer, uh, ik heb, we, hadden, ja, we hadden net Jelmer. Jelmer is natuurlijk heel erg bezig met, met zijn uh, journalistieke opleiding. En uh, hij heeft een uh, reportage... Uh, uh, gemaakt uh, in uh, Zandvoort over... en heeft een verslag gemaakt van de archeologische werkzaamheden op het Waterloopplein. Ja. En uh, onze jonge Jijlmer, die. Het Waterloopplein? Watertorenplein. Water, oh zei ja, ja. Oh, dat, waterloop, Waterloopplein. Waar het hart van vol is. Gezellig. <laughs> het ene pleintje of het andere pleintje. <laughs> maar goed, uh, hij, is dus, uh, bezig, hij, is, hij heeft dus een uh, reputatie gemaakt. En ik wil daar graag een stukje van laten horen. Want, nou, leuk. Uh, is Doe maar. heel erg leuk. Ja. Afgelopen week vond er een archeologisch onderzoek plaats op het Watertorenplein in Zandvoort. Er wordt tijdens een onderzoek gezocht naar resten uit het verleden.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 Vergelijken met het terrein dat hier is. En daaruit bleek eigenlijk dat de grotendeels niet verstoord was. Waardoor er werd besloten om dit onderzoek te gaan doen, de proefleuven zelf. En in deze proefleven zelf uh, zijn we eigenlijk erachter gekomen dat het grotendeels niet verstoord Maar het is wel grotendeels uh, opgehoogd uh, in de afgelopen eeuw. Een groot deel aan die kant. Uh, en ook in de 17e, 18e eeuw al een keer eerder. Ja, wat je hier ziet.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 we hoopten dus de oude woning uit mogelijk de mogelijke middeleeuwen te vinden en te kijken wat er dan zich afspeelde op het erf daarvan. Dat hebben we helaas niet aangetroffen. We hebben wel een uh, oude greppel of sloot aangetroffen die langs de oude weg liep. Dat is een weg die al eeuwen in gebruik is in principe. Heeft het onderzoek op zich ook een goed beeld over hoe het landschap hier heeft uitgezien voordat het werd geëgaliseerd tot een parkeerterrein? En daar is eigenlijk gebleken dat uh, de kant waar de, vuurt, waar de vuurtoren, waar de,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 Nou, dat was even leuk. Uh, was, leuk. Uh, ja. En uh, voor de heel erg geïnteresseerden... als we naar de site gaan van zandvoort.nieuws.nl... dan hebben we ook nog de beelden erbij. Yeah. Dat is nog leuker om te zien. Dat uh, ondersteunt een beetje het, uh, het interview van uh, onze eigen jan. Ja, het geluid was uh, een beetje winderig. Het was winderig. Maar ja, je woont op Zandvoort, staat altijd ja, een Dat klein ik maar. Maar uh, dat is nogmaals zandvoortnieuws.nl... Uh, en dan uh, kunnen we de beelden van uh, deze archeologische uh, uh, onderzoekingen... We gaan meekijken. Dankjewel dus voor het Graag opzetten. Graag gedaan. Dubai Joe, mi gargou, mio mayo. Mi gargou, con Dubai. My we is one, mio mayo. Frigio en van de omroep. Wij zijn een programma aan het maken over uh, spelen die niet zomer- of winter gebonden zijn. En uh, mijn inlichting zegt dat u van een biljartclub bent. Ja. En uh, of u wat informatie zou willen geven daarover? Nou, het zijn in eerste instantie drie ballen. Een keu. Een keu? Een keu, ja. Wat is een keu? Nou, dat is dan, laten we dat vlug uitleggen, en een, een, een stok eigenlijk. Een stok, ja. ja. Met een de voorkant een ivoortje met een leertje erop. Een ivoortje met een leertje erop. Ja, ja dat, is, dat zijn van die kleine trappetjes. Ja. Nou, en daar met dat uh, leertje wordt aan de bal gestoten. Ja. Afraad op een biljart. Een biljart. Dat nou. is een, uh, een groot veld. Dat is een tafel. Een tafel. Met opstaande kanten. Ja. En die groen laken. Mhm. Uh -huh. Dat is verplicht, uh, groen laken? Nou, dat is niet verplicht, want ze gebruiken nog vandaag overblauwe. Ja, ja. En je kunt ook uh, gewoon een wit laken gebruiken, of is dat... Nee, wit niet. Dat is niet mogelijk. Nee. Oh. Daarbij de tafel wordt over het algemeen wordt die verwarmd. Verwarmd? Ja. Dat gaat uh, met, met hete luchtverwarming? Verwarmingselement. Nee, verwarmingselement. Dat hangt erboven. Nee, eronder. Eronder. Het zit onder de tafel. Ah, en dat, dat boven dat... de tafel zit een palan. De, de hele tafel wordt warm. Ja. Dat heeft een reden. Is dat, uh, voor het lopen is dat? omdat je het buiten ook doet? Of voor nee, het lopen? Is, nee, het is binnen. Het is allemaal binnensport. Mm -hmm. ja. Biljarten is een binnensport. Ja. Ah, vandaar de verwarming. Uh, dat is uh, voor het lopen. Waar loopt men heen als je gaat biljarten? Wat, wat, uh, wat is de opdracht? Je hebt de drie ballen. Je hebt die uh, stok met dat leertje. Mm -hmm. Zeg maar dat trappetje. Je slaat met uh, die, die uh, stok. Nee, het is geen slaan, het is stoten. Stoot met de het stok? Het is een stootspel eigenlijk, met, met een stok. Ja. En dan speel je met de ene bal. Ja. Na die twee andere. Die... Daar speel je hem naartoe. een ene witte bal. Ja. Nou, die andere witte en die rode. Dus, dus er zijn dus namelijk twee, uh, twee witte en één rode bal. Twee witte en één rode bal. Ja. Ook dat is weer verplicht of komen daar meerdere kleuren in voor? Nee, nee, kan dat dat voor ik kan me voorstellen als je nationaal speelt en je zegt uh, rood, wit, blauw of... Nee, nee, nee, nee, nee. Altijd nee, nee. twee witte en een rode twee bal. Twee witte en één rode. Je stoot met die stok tegen die bal aan en als die die andere bal raakt, dan is het een punt. Dat is een karrenbal, ja. Dat noem je een karrenbal, ja. ja. En je tegenstander, mag die hinderen? Nee, die mag niks. Die mag... Die, die mag eerst dan weer aan de beurt komen zodra je, je gemist hebt en dan daar staan dan de ballen stil leggen. Dan speelt die andere met die andere witte. Ja. Speel, speel je... en Die speelt dan dus ook weer zijn, zijn ding. Ja, speel je met je eigen ballen of... Nee, dat zijn meestal ballen van de vereniging of van, van dingen die uh, beschikbaar gesteld. Dat zijn groepsballen. Zoiets, ja. Ja. Um, ik begrijp, je maakt carambals. Dan komt je tegenstander. Die speelt op datzelfde laken. Of moet je daar je eigen ja. spullen meenemen? Nee, nee, nee. nee. Die, die speelt dus ook weer op, op diezelfde tafel. Met diezelfde ballen. Ja, en dan. Uh, goed, hij zal waarschijnlijk dus een eigen keuze hebben. Ja, je moet Wat? je eigen stok hebben. Nou, ja, moeten. Dat is wel wenselijk. Mm -hmm. uh, dan, op een gegeven moment, uh, zegt dat je. Uh, uh, drie keer. Uh, je eigen ballen geraakt hebt. Mm -hmm. Dan heb je drie punten. Dat zijn drie karambols. Ja. Drie karambols, ja. dan mis je. Dan mis je dan is je tegenstander aan de beurt. Ja, ja. Nou, het is me duidelijk. Uh, hartelijk dank en de ballen. Ja, ja, ja, gewoon waanzinnig en top dit lust natuurlijk. He. Ja, dat, niet normaal geweldig, geweldig. En uh, oh, wat is dat toch heerlijk, zo, uh, zo even door dus een beetje heerlijk, humor. Heerlijk om even een keer te kunnen Fantastisch. Lachen. Jij oh. gaat uh, een stukje van voor voorlezen. Ja, want we hebben natuurlijk uh, het kabinet is gevallen vanwege de toeslagenaffaire en uh, er gaan dus nu de geruchten dat uh, alle schulden die ze bij de belastingen hebben, dat dat uh, krijgen Ja, de, de, uh, ja. ja kwijtgescholden. kwijtgescholden. Dat wordt zocht ik even. En uh, de toeslagaffaire heeft dus de nodige sporen achtergelaten... waarop de gemeente Zandvoort afgelopen week een meldpunt heeft ingericht... voor mensen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagen. Dit meldpunt is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14023. Wie belt voor het meldpunt uh, kinderopvangtoeslagen, krijgt op werkdagen binnen 24 uur een telefoontje terug van de gemeente. Mensen kunnen ook een mail sturen met vragen over de affaire op toeslagen.nl. Wel vraagt de gemeente om een telefoonnummer daarbij te vermelden. Landelijk zijn duizenden ouders uh, getroffen door uh, de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat uiteraard niet uh, altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom wonen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van de kinderen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat in Zandvoort zeven ouderparen zijn gedupeerd. Deze ouders kunnen zich melden bij de gemeente. en De gemeente heeft geld gekregen om de komende drie jaar ouders te ondersteunen. Dit toegezegde bedrag is niet het geld waarmee de Belastingdienst de ouders compenseert of ontstaande schulden kan oplossen. De Belastingdienst zelf en dus niet de gemeente keert de compensatie uit aan de gedupeerde ouders. De gemeente kan ouders wel te woord staan over de problemen waarin ze zijn terechtgekomen door deze toestand, uh, toeslagenaffaire. En waar mogelijk kan de gemeente deze mensen hulp bieden of begeleiden naar instanties of organisaties die hen verder kunnen helpen. Dus uh, Ja, tot zover. Oh, Oké, okay, dus ja, goed informatie. nieuws voor uh, die mensen die uh, na een hele slechte periode. Ja, dit is, het is uh, heel triest hoor. Dat is uh, ellendig geweest en uh, laten we hopen dat de het, uh, het druk op de groene plaat misschien, maar uh, misschien voor betere tijden. Hè? Ja, laten we zeker hopen okay. dat het uh, nu opgelost wordt. Ik word wakker en ik voel je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 Montreal en uh, hier heette het nummer. Uh, nou we gaan maar het uh, instrumentaal doen. Deze rusten op dinsdag. Een uh, stukje heel Kleine, en we gaan nu terug verwachten aan de andere kant van de, de klok. Tot zometeen. Tot ziens. Zo. Als ik naar het jij dan met mij mee? Als ik zing over wat God verbiedt, zink jij dan met mij mee? Als ik meer dan om dit twaalf had, denk jij dan met mij mee? Als ik nog precies twee glazen had, denk jij dan met mij mee? Waar ook ik ben zo'n alleen.